Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra, dit is het nieuws van NOS op 3. AstraZeneca is het minst populaire vaccin. Die prik wordt alleen nog gegeven aan mensen van boven de 60... want er is een kleine kans dat je er bloedproblemen van krijgt. Onderzoekers zeggen dat het vertrouwen in het AstraZeneca-vaccin behoorlijk is gedaald. Vier op de tien ziet het niet meer zitten... terwijl Pfizer, Janssen en Moderna nog wel in trek zijn. Bij die andere vaccins zien we dat uh, nou, zeker driekwart van, van de mensen... Die al zouden willen. Voor BioNTech-Pfizer is dat zelfs iets meer. Zou dat door 85% geaccepteerd worden. Dus daar is het niet zo'n probleem als voor AstraZeneca. kwart wil zich laten prikken tegen corona. Daarin is niet zoveel veranderd. President Biden roept demonstranten in Minneapolis op... blijf rustig en wacht het onderzoek af. Afgelopen weekend kwam daar een zwarte man om door politiegeweld, Daunte Wright. De agent had eigenlijk haar taser willen gebruiken, maar schoot met haar pistool. Het gebeurde niet ver van de plek waar vorig jaar George Floyd omkwam, ook door politiegeweld. De ramadan is begonnen. Dat betekent dat moslims over de hele wereld een maand lang overdag niet eten en drinken. Normaal gaan ze na zonsondergang naar elkaar om te eten. Maar met de coronamaatregelen zit er niks anders op. Thuis eten denk ik en thuis blijven. FaceTiming. Bellen met z'n allen. Ja, bellen met ze allen, ja. Ik, ja. ik denk gewoon aan tafel zitten en zodra je klaar bent, gewoon elkaar bellen van ja, hoe was het eten? De ramadan duurt tot 12 mei. Onderweg naar Den Haag kun je vandaag een kolonne van marktkramen tegenkomen. Eigenaren van tientallen verkoopwagens en busjes van non-foodproducten gaan demonstreren... omdat zij al maanden de markt niet op mogen in coronatijd. Belachelijk, vindt deze marktkoopman. Normaal in het seizoen verkoop ik messen, in dat mag ik natuurlijk niet meer. Dus heb ik bij het afgelopen jaar aangepast met het, uh, het verkopen van mondkapjes. Maar zelfs die mag ik niet op de markt verkopen. Ik bedoel, het is toch niet uh, uit te leggen aan de mensen dat dat niet mag. Dat essentiële producten zoals mondkapjes niet verkocht mogen worden op de markt. Net als bloemen en planten trouwens. De marktkooplui die wel essentiële producten verkopen, zoals brood en beleg, missen hun non-food collega's. Het is de open lucht en we staan ruim van elkaar. Het is dus mijn collega's heel erg. Ja. Het ziet er ook ongezellig uit. Het weer het kan zijn dat je moet krabben. Het vriest vanochtend een klein beetje. Later op de dag flink wat zon. Wel kan er nog een winters buitje vallen. Het wordt 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer nog op de ringweg van Amsterdam, de A10. Vanuit knooppunt Watergasmeer naar knooppunt De Nieuwe Meer. Bij Amsterdam Hemhavens, 5 kilometer. En dat kost je ongeveer een half uurtje extra daar.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 Autobetrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM met nu ZFM in de ochtend. Am I young enough before the, the sun of baby but I got you now my baby. I got you now my baby. I will try Take my spirit. Baby, gotta get you home with me tonight Gotta hold your body tight Make you scream and shout all night I do the things that aren't good to you, baby I got the tools I know shoot shooting light like. Trouble oh. Ooh, You showed up and made me wonder looking fun But kinda dangerous too Starts pumping out on the street 6.9 CFN <Such> When you're over there thinking De hoofdpunten van het NOS-journaal. Ruim 4 op de 10-60-plussers ziet een prik met AstraZeneca niet meer zitten... blijkt uit onderzoek in opdracht van de NOS. Dat komt doordat mensen onder de 60 niet meer met AstraZeneca worden gevaccineerd... vanwege mogelijke gezondheidsrisico's. Jumbo gaat reorganiseren. Voor honderden medewerkers verdwijnt de functie... en gekeken wordt of ze een andere baan kunnen krijgen in het bedrijf. Vakbond FNV zegt dat medewerkers niet in het trucje moeten trappen... waarmee Jumbo de salarissen zou kunnen verlagen. Bij een busongeluk in Peru zijn zeker 20 mensen omgekomen, 14 mensen raakten gewond. De bus was vanuit bergachtig gebied onderweg naar de hoofdstad Lima, raakte in een slip en sloeg over de kop. Het weer zonnig, wel is een winterse bui nog mogelijk en het wordt vandaag hooguit 9 graden. Wat doe ik mezelf aan, dat een jurkje aangedaan. Ik ben te vroeg van huis vertrokken, dat is hoe het gaat. En doe ik aan hetzelfde aan? Casual chic, als dat hem net niet. En hoe laat gaat de laatste trein? Ik ben morgen en vandaag maar... Ben je wel gemaakt voor mij? Hoe zou het zijn? Smaakt het dan meer. Of twijfel ik weer? Kom ik nog?